Ongelooflijk. Vebe, heb jij de oversteek naar 12 uur gevoeld? Ja, toch wel een beetje. Ja, ik hoor. denk dat we hem overleefd hebben. Hey, luisteraars van Leo <laughs> en Chief. Het zijn de mensen van de ochtendshow hier. aangename kennismaking. Het is nog een uh, beetje aftasten. Wat ja. mogelijk is zo op het middaguur. Ja, ja. Maar ik denk dat we dat gewoon samen gaan ontdekken. Vebe, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Let's go. Temmerman. Ja, het is ongelooflijk. Ik op het blok van Leo en Chief. Wat staat er te gebeuren in Beveren, Kruibeken en Zwijndrecht? We ontdekken het allemaal samen. Here we go. Radio Barbier. Tibo Temmerman. Hey son, I wanna show you How the world is big and beautiful Hey son, I wanna tell you how anything you dream is possible And on the long open road I'll be where you go I'll be right by your side And when the burdens you hold make you lose all hope I'll be there to make them lie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 Beautiful. De stad wordt wakker, in het donker. Het licht gaat uit en ik ga aan. Soms vergeet ik dat ik jong ben. Maar wat moet ik als zelfs de zon zonkopje ondergaat? Ik wil niet denken, ik moet iets doen. Ik kan niet zitten hier en wachten op gedoe Ik leer vertrouwen op dit gevoel Weet wat ik wil, maar nog niet hoe het moet Ik wil lachen en het menen Ik wil dansen in de regen Ik wil roepen, ik wil wenen Moet het voelen in mijn benen Ik wil spelen, ik wil winnen Ik wil niet opnieuw beginnen Het is voor maar kom maar binnen Ik moet niks, ik ik moet gaan, niet weg van hier, maar met ons allemaal. Laat de muziek hier alles nu bepalen. Eén en hetzelfde, éénzelfde taal. Dus wij snappen allemaal. Ik moet gaan, ik moet gaan. Zo vergeet ik dat ik echt ben. Dan schiet ik wakker, kom weer terug. Wil ik mee zijn? Wil ik een deel zijn? Het was me bijna echt gelukt. Want zelfs slecht gaan is ergens heen gaan. Ik raad het niet aan, maar jij moet niks. Ik wil jou, ik moet gaan. Niet weg van hier, maar met ons allemaal. Laat de muziek hier alles nu bepalen. Eén in hetzelfde, eenzelfde taal. Dus we snappen allemaal. Moet gaan. Ik lijk niks te hebben, lijk niks te weten. Vanavond beheers ik de kunst van vergeten. De lucht is elektrisch, de schoenen versleten. Het zit in ons DNA, na Ik moet niks, ik wil jou moet gaan, niet weg van hier, maar met ons al Tijdens met ik moet gaan. Ja, ze is jarig vandaag. Radio Barbie. Die Temmerman. 25 jaar wordt ze dikke proficiat Pommelien. Ja, dat is toch eigenlijk enorm straf hoe ver die al staat op die leeftijd, hè, Febe? Ja, dat vind ik ook, inderdaad. Ja, we zouden het hier nu kunnen hebben over de evenementen waar Pommelien iets mee te maken heeft. Zo goed als alle evenementen in Vlaanderen dus. Ja. Maar wij gaan het hebben over wat er in Beveren, Kruibeken en Zwijndrecht te beleven valt deze maand. Febe, mag ik jou omdopen tot mijn zeer bevallige assistente? Jazeker. Top, wat staat er zoal op de planning? Wel, op 24 april is er een lezing over architectuurfotografie met Noël Baldewijns in het cultureel centrum Ter Veste in Beveren. Om 8 uur s ochtends is dat. Dan is er ook een boekenverkoop die neemt twee weekends in beslag, zaterdag 18 en zondag 19 april in de polizaal van de BIP en de mediazaal van cultureel centrum Ter Veste in Beveren. En maandag 20 april tot en met donderdag 23 april opnieuw in de polyzaal van de BIP van Beveren. Zeker. Absoluut. Ben jij een uh, lezer, Thibaut? Ja, wel. Ja, eigenlijk uh, echt wel. Yeah? En uh, een van de volgende uh, vragen die je dan altijd krijgt is fictie of non-fictie. Wel, ik zal die vraag dan ook meteen beantwoorden. Allebei. Ik lees heel graag de thrillers van Tony Koppers. Maar even graag en misschien zelfs nog liever lees ik non-fictie. Ik heb afgelopen week nog het boek van wetsdokter Diona Dont uitgelezen. Ja. Die komende zaterdag de gast is bij mij in de ochtendshow. En momenteel ben ik bezig in het boek van Jo de Porter. Hoe is die in het echt? Um, van hem ga ik trouwens ook een uh, interview afnemen binnenkort. Dat hoor je ook in de ochtendshow de komende weken. Vebe, ben jij een lezer? Uh, als kind meer als nu eigenlijk. Dus, mm -hmm. uh, Welke ja. boeken lees je dan zoal? Uh, vroeger als kind was dat zo van... Uh, hoe noemt je? Van, van Daal? Of, of hoe noem je yeah. het? Uh, en nu heb ik wel één boek, uh, It Ends With Us, waar dat ook die film van is. Yeah. En die moet ik eigenlijk eens dringend lezen. Dat is Colleen Hoover zeker? Ja. ja, ja, ja. ja. ja. Boeken of films? Uh, films sowieso. Ja. Ja, ik kan tijdens uh, de boekenverkoop in Beveren niet enkel boeken, maar ook films en muziek aanschaffen voor ieder wat wils. Dus uh, zeg zo meteen ontdekken we wat er nog zoal te beleven valt. Maar eerst is het tijd voor muziek en die krijg je van niemand minder dan Aaron Bloemaerts. BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente Beveren-Krijbekens-Zwijndrecht. Een adem. Weer zo'n avond, en de lege staat lijkt maar even af Oh ik had ze, zoveel kansen Maar die zie ik pas achteraf En ik zou willen redden, maar ik weet niet meer hoe Ik kom geen meter meer verder, zeg me wat moet ik doen Ik I'll Barbier, at your house again. Are we point of friends? There's so much that I wanna say, but I gotta hold back. So scared, how you. Sarah Larsen met Words en over Words gesproken... Radio Barbie. Temmerman. Op 23 april viert Vlaanderen leest- en wereldboekendag. En dat gaat in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht ook niet ongezien voorbij, Febe. Nee, dat is waar. Uh, er zijn verschillende leesclubs. Zo heb je Secret Silent Boekclub. Daarbij is het de bedoeling dat je je eigen boek meebrengt en dan kan genieten van een stille leestijd op telkens een andere geheime locatie. Daarna kan je nog gezellig praten over wat je gelezen hebt. Let wel op, je moet je inschrijven en dan pas ontvang je een uitnodiging met alle geheime plekken erop. Oeh, klinkt wel spannend eigenlijk. Is er ook iets voor mensen die het liever wat minder spannend hebben? Zeker. Er is ook een poëzie leesclub. Die heeft op vier maanden al eens plaatsgevonden. Maar op dinsdag 21 april keert hij terug om 19.30 uur in de bib van Beveren. En dan is er ook nog in uh, 23 april ook om 19.30 uur nog een lezing over Vassil Grossman. Dat is een Russische auteur, Joris van Bladel, die heeft, um, Rusland-expert is, uh, komt de lezing geven. Ook dat is in de Biep van Beveren. Zeg je veel te doen in de Biep precies? Ging jij vroeger naar de Biep als kind, Vebe? Ja, maar dat was vooral met school eigenlijk. Ja, ik heb dat dus nog nooit gedaan. Ik ben uh, oprecht pas de eerste keer in de Biep geweest toen ik een wetenschappelijke lectuur voor een paper moest vinden in mijn eerste jaren aan de UNIF. In Gent was dat toen nog goh, lang geleden. Ik heb woensdag mijn allerlaatste les ooit aan de universiteit gehad, Vebe. Wauw, dat is echt supergoed. Amai. Ja, super. ik vind het uh, heel speciaal om te beseffen. Vebe, mag ik zo meteen uh, eens wat reclame maken voor een projectje van de radio? Van mij mag dat. Oké, okay, top. Dan doen we dat. Uh, je hoort zometeen waarover ik het heb. Ik vind het zelf uh, toch wel ja, zeer spectaculair eigenlijk. Uh, naast Nabek en Arno... BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente beveren zwijndrecht En Arno, met Yes to Life. Heb jij veel aprilgrappen zien passeren, Febe? Nee, eigenlijk niet. Oh ja. Nee. Heb je er zelf uitgehaald? Uh, nee, dit jaar niet. Nee. Ah wel, Snapback die je dus zo net hoorde, die heeft er wel een uitgehaald. Hij postte afgelopen woensdag op zijn social media dat hij zijn been had gebroken tijdens het skydiven. Maar dat bleek een 1 april grap te zijn. Zwat, dus over naar onze eigen projecten in de kijker met Radio Barbier. De Platenbeurs is dat. Op 26 april vieren we. De wereld van de uh, plaat. Of zo. Uh, ja, ja, zoiets. Ja, de wereld van ja. de plaat. Um, ik kijk naar links, daar hangt de affiche. Zondag 26 april 2026, om 10 uur. Het is gratis. En het is in het uh, Sint-Joris Instituut te Basel te doen. En ik zie daar ook zo in de kleine letters altijd kleine letters lezen 9 <laughs> uur Early Birds die betalen dan 5 euro. Oh, okay. Maar pas op, ja als je nu zo extra vroeg kunt komen en al de allerbeste platen meepakken ja dat is waar. Ik zou die 5 euro wel betalen. Zeker. Ja, er zijn ook uh, dj's van ons. Ik ben er zelf niet bij, want ik ben jong en niet bezig met platen of zo. <lacht> Geen idee. Maar uh, uh, er zijn heel veel presentatoren van ons. Er zijn ook cocktails, andere drankjes. Oh. En er is live muziek. Zeker weten we wel. Onder andere van collega-presentatrice. Uh, niet dat ik een presentatrice ben, maar bon, je snapt wat ik bedoel. Silke, die komt langs. Oh. Zeker. Uh, bon, 26 april vanaf 9 uur in het uh, Sint-Joris-instituut Of voor 10 uur, of vanaf 10 uur voor, hè, de Giergaards Je weet wat je te doen staat, zorg er alsjeblieft voor dat de zin van de Chainsmokers niet uitkomt Don't let me down Kom gezellig af naar onze platenbeurs op 26 april Het wordt echt heel tof hit a right now I need a Hurry up now, I need a miracle Stranded, reaching out met Don't Let Me Down. Na half 1 gaan we verder met de planning. Wat is er te doen tijdens de paasvakantie? 25 jaar erfgoeddag. En het is dan ook nog eens buitenspeeldag. Optiek Foubert. Jouw kijk op de wereld wordt beter met onze brillen. We focussen niet alleen op beter zien, maar ook op gezien worden. Kom langs en ontdek de magie van scherp zien... ...en er fantastisch uitzien. Maak nu je afspraak op optiekfoubert.be. Onze lieve vrouwplein Kruiweken. Zondag en maandag gesloten. Optiek Fouder. Jouw kijk op de wereld wordt beter met onze brillen. En in de ga meubelen, en in de ga jouw schreeuwen ...dan kun je het bij jou. Bij Interieurmeubelen Maatwerk Maas Bons maken wij van uw huis een thuis. Wij maken uw kasten op maat. Kom langs en ontdek ook ons ruim assortiment bedden, zetels, tafels en stoelen. Ook voor beddengoed, decoratie of geschenken kunt u bij ons aan het juiste adres. Voor elke ruimte vinden wij een gepaste oplossing. Tot snel bij Interieurmeubelen Maatwerk maas-boons.be. Houders op! Zien in gezelligheid aan het water. Kom naar Brasserie De Kailopers in Temse. Heerlijk eten, een frisse pint of een warme koffie. Altijd bediening met je glimlach. Meer info over reservatie en openingsuren vind je op onze Facebookpagina Brasserie De Kailopers. Reggie en Laura Tessoro. Pijn Radio Barbier. Thibaut Temmerman. We know we could make it feel so good. Breathe in, better believe it. Wanna kill the doubt, cause I figured out. Bound to be lovers, bound to be on my mind, bound to the day we die. om het bound to be? Ja, toch stil aan Belgisch erfgoed, te antwoorden, onze Reggie, hè? Radio Barbier, Thibaut Temmerman. En over erfgoed gesproken, dit jaar is het de 25ste verjaardag van Erfgoeddag. Alles staat in het teken van humor en daarom zijn er ook wel weer wat evenementen georganiseerd, hè Febe? Zeker. Beginnen doen we met, uh, misschien bij het evenement dat maar één dag duurt, het Comedy Café in de Kasteelkelder is dat. Het vindt plaats op 26 april. Hola, madame. Mijn excuses voor het romperen. Maar 26 april is onze platenbeurs, dank u. Uh, van 13 uur tot 18 uur. Ah, ja, dan kan je eerst naar onze platenbeurs komen en dan naar het comedycafé gaan. Uh, in Kasteel Wisselkerke, de Basel is dat, ja. Je bent mee aan het negeren, hè? Exact. Er zijn ook nog twee langdurige evenementen. Het eerste is in Beek in Burg. Samen met Kunstlavag legde de organisatie het oor te luisteren in het historische hart van Burgt. Het resultaat daarvan zijn twee geestige audioverhalen die je meeneemt naar markante figuren en merkwaardige objecten uit het verleden. Met je smartphone in de hand ontdek je dat erfgoed ook kan kniffelen. Die voorspellingen beginnen op 26 april. Niet weer die 26 april, hè? En gaat door tot 31 augustus in het Wolfsbergpark te burg. Dus je gaat niet op die 26e. Hetzelfde geldt voor erfgoed in zijn blootje. Het is een tijdelijke voorspelling van werken uit het erfgoedhuis Ter Welle van visuele humor. In erfgoedhuis Hof ter Welle zelf is dat van 26 april. Maar of hoe is het mogelijk? Eh, tot 31 augustus. En Thibault, wilt u nu eigenlijk uw klep al eens houden? Nobody sees, nobody knows, we are a secret, can be exposed, that's how it is, that's how it goes, far from the others, close to each other, in the daylight. Daylight when the sun is shining. Met We doen het morgen, en nu heb ik hier heel dat boeksken afgezocht. En morgen is er dus totaal, maar echt totaal niets te doen. Hè? Allee, bon, het dit is, is Pasen natuurlijk, je kan gezellig eitjes rapen, maar in de Paasvakantie gaat Beveren Kruibeken Zwijndrecht hard door. Radio Barbie Temmerman. Mijn zeer bevallige assistente Febe, wat staat er op de planning? Wel, de hele paasvakantie kan je op Fort Liefkenshoek meedoen aan de paaszoektocht. Speurneuzen worden er beloond met een smakelijk cadeautje. Daarnaast staat op op 12 april paas op het fort gepland. Die dag staat volledig in het teken van kinderen, van een springkasteel tot een walking act, knutselworkshops, buitenspelen, kindergrim en een fotoboet. Mocht je er nu uh, toevallig niet bij kunnen zijn op zondag 12 april, kan je op elk moment het tijdres spel spelen en de escape room ontdekken. Voor de escape room moet je wel op voorhand inschrijven. Zeg, kastelen en kinderen. Gaat dat eigenlijk altijd samen, hè, Thibaut? Hé, hey, Thibaut, was jij vroeger ook into ridders en kastelen? Wel, eigenlijk echt wel. Wij gingen vroeger altijd op reis naar het Gardameer in Italië. En onderweg keek ik dan heel vaak naar zo'n Duitse serie over ridders en kastelen. Kasteel, Geen idee meer hoe die heet. We zijn zelfs ooit eens speciaal door Duitsland gereden om te stoppen bij Schloss Neuschwanstein. Prachtig wit kasteel is dat, ja. Zalig. Wel, hier in Basel heb je kasteel Wisselkerken. En daar kan je van woensdag tot en met zondag gedurende de paasvakantie drie interactieve audio-tours volgen, waaronder... Eén speciaal voor kinderen en één speciaal voor jongeren. Voor de allerkleinste is het een belevingsparcours van Serafina de Sphinx. Ja. Dat op een speelse manier de geheimen van het kasteel ontrafelt. Tieners kunnen dan ook weer muziekparcours ontdekken dat via een hippe soundtrack meekijkt achter de schermen van de negentiende schone, ja, schone schijn. Ja, leuk. negentiende eerste schone schijn. Waarom moet ik me daar nu weer bij voorstellen? Maar zo, audiogidsen, uh, is er iets van video ook? Uh, zeker. Er wordt een geanimeerde familiefilm vertoond. Hola, Frida. Hey, dat is die. van bij u. Hola. Ja, inderdaad. Hola. <laughs> Uh, je kan er nadien de hele namiddag aan de slag tijdens een reeks creatieve en soere activiteiten in de sfeer van het verhaal. Die film speelt zich af in het bruisende Mexico. Wanneer Frida ziek wordt, gebruikt ze haar wedelige fantasie om obstakels te overwinnen. Je kan terecht voor de film in het cultureel centrum Ter Veste op donderdag 16 april van 14 uur tot 17 uur. Amai zeg, wat een goed gevulde agenda in de paasvakantie. Ja, en dan zit die buitenspeeldag er ook nog eens tussen. Daar hebben we het na 1 uur nog. Uitgebreid over, maar eerst ga ik eens testen of jij iets van Kruidbeek, Zwijndrecht kent, Febe. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ja, heb je al stress? Uh, ja, toch wel hoor. Zeer terecht. Come on, get on up. wild we tamed. zoo.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 A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into Zoom. Zoom. a zoo, ooh, ooh. A zoo, ooh, ooh. We live in a heated time. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love Sometimes hard to come. Good It Shakira Met Zoo Ja, nooit gedacht dat dit zo'n gigantische hit ging worden, maar ik, ze heeft het tegendeel wel bewezen Radio Barbie, Thibaut Temmerman ja, Febe, ik heb een quizje voor je meegebracht. We gaan het in twee delen doen. Yes. Eentje nu en eentje aan het einde van de show. Ben je er klaar voor? Helemaal, ik hoop het. Oké, okay, daar gaan we. Vraag 1. In welke provincie liggen Beveren, Kruibeken en Zwijndrecht? Uh, Oost-Vlaanderen. Dat is helemaal juist. Uh, welke rivier vormt een belangrijke grens in deze regio? Uh, dat is de Schelde. Ja, dat is ook waar. Zeker en vast. Yes. Een van de belangrijkste rivieren van België. Zeker en vast. Ja. Uh, dan, vraag drie, welke rivier... Nee, die hebben al <laughs> gehad. Toch. Welke van de drie gemeenten ligt het dichtst bij Antwerpen? Uh, ik denk Zwijndrecht. Ja, inderdaad. Want dat, daar was een hele ruzie over. Of dat dat dan bij Antwerpen moest ja, ja. komen. Of dat dat, ja, dus Zwijndrecht, inderdaad. Ja. Um, hoe heet het natuurgebied dat zich uitstrekt over Kruibeken en bekend staat om overstromingsgebieden? Uh, de, de polders van Kruibeken. De polders van Kruibeken, oh, ja. ik noteer dat. Top, zeker en vast. Uh, waar zitten we nu ondertussen? Welke gemeente behoort sinds 2025 tot de fusiegemeente bever kruibeken zwijnrecht uh, Dat is een inch-tinker. Zwijnrecht. Ah, we, dus, ah, ja, allemaal. Hè. Dus Beveren, ah, Kruimbeek, Zwijndrecht. Het is ja. allemaal samengekomen. Okay. <lacht> dus het is nieuw gevormd. Uh, wat is de naam van het bekendste kasteel in Beveren? Uh, dat is het kasteel van Marnix de Aldegonde. Nou, ik weet niet of dat het kasteel van die mens was. Geen maar idee. het kasteel heet Kasteel Korte Wallen. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, welke gemeente heeft een tunnel onder de schelde die naar Antwerpen leidt? Eh, uh, Zwijnrecht. Zeker? Yes. Weet je ook welke tunnel? Eh, uh, de Veerkruibeke Hoboken. Nee, de tunnel, de Kennedy Tunnel. Ah! Ja, Dat is stom. zeker. <laughs> uh, maar dan, hoe heet de veerdienst, die Kruijbekevermeer? Ja. ja, je hebt het al gezegd. De veer ik was me even aan het vergissen. Ja, de over Ja, je ja, dacht juist. waarschijnlijk het, het water en dan ja, het onder ja, het water ja. deze. Uh, ja, de waterbus was ook juist geweest, maar ah, je had ja. het juist. heel goed. Okay. Uh, in welke gemeente ligt het gehucht Basel? hè Zeker. En welke bekende schrijver woonde in Basel? Mm, Streuvels. Zou kunnen. Ernest Klaas ah. uh, ook. Oké. Okay. Ja, zeker. Ja. Maar Stijn Streuvels, kijk, ik weet het ook allemaal niet hoor. Nee. Voor iemand die hier niet geboren en getogen is, lijkt me dat een heel moeilijke quiz te zijn. Heel is Het eerste deel uh, alvast goed overleefd eigenlijk. Ah, voilà. Zometeen gaan we eens overlopen wat we na één uur nog allemaal te vertellen hebben. Maar eerst ah. muziek. En die krijg je van Sabrina Carpenter. Dit is ze met tears. Een hele goede middag. En mega fijn dat je luistert. Let's go! Dishes, I'll give you what you, what you, what you want. A little communication, yes, that's my ideal for play. Assemble a trip from IKEA. I'm like mm. I get what you uh. phone gets me, oh so, oh so, oh so, so hot Considering our healthy arms, I'm like, why am I close to met Never Letting Go. We hebben nog heel wat te vertellen na één uur, hoor. Je ontdekt onder andere nog welke activiteiten er gepland staan in Beveren, Kruijbeken, Zwijndrecht voor buitenspeeldag. We blikken ook even vooruit naar vuurstof en nog heel veel planten in de show. Maar echt heel veel planten. Dat is voor zometeen. Op een donkere avond in het Waasland. Hé, hey. Hier hangt ook weer zo'n beveiligingssysteem van Waasland Security. Kom, we zijn Riebe de bee. Waasland Security. geeft inbrekers geen kans. Maak een afspraak op waslandsecurity.be. Doe het vandaag nog. Genove Rust, De zekerheid van zorgeloos rijden. Nieuw bericht. Hé hey, Dirk, zeg, ik ben al aangekomen op de camping. Hè. Ik zit hier tussen andere Zweedse studenten op sportkamp. Hé, hé, alle schuimideeën. Zeg, en het gaat nog altijd in een garagistische van voor je notengang te krijgen. Want morgen zijn die hier weg, hè? Noverhulst, de zekerheid van zorgeloos rijden. Bel 03 774 1385 en kom langs bij Overhulst in de Hoogstraat te Basel. Renault Rust, De zekerheid van zorgeloos rijden. Beeld je zorgeloos wonen in. Maar ook besparen door krachtige isolatie. Vrijheid in design en kleurkeuze. Ecologisch verantwoord. Op aluminium kan je rekenen. Je leven lang. Een product op jouw maat gemaakt. Door een vakman in jouw buurt. Meer dan 40 jaar uw partner in ramen en deuren. Ali Foubert, Baselstraat 216 in Kruideken. We zijn officiële partner van Rennas Aluminium, je denkt dit is voor mij. Info op je radio. We brengen... Vrienden, al een heel uur lang hoorde je de allerbeste tips om je te amuseren hier in Beverkruijbeek in Zwijndrecht. En het komende uur doen we dat gewoon opnieuw. Mijn zeer bevallige assistente, Febe van Wetter, alles nog in orde? Alles in orde. Top, trek die ze met mijn vinger. Ja, ja. Nee, nee, ja. Nog iets harder? Uh, ja, oké. Okay. Ja, voilà. Temmerman. Ik heb geen idee of Leo en Chief aan het luisteren zijn momenteel, maar ik hoop alleszins dat ik hun schip goed genoeg over de radiogolven aan het varen ben. Here we go: Radiobarbier. Die Temmerman. know the lonely moments just get lonelier The longer you're in love, than if you were alone Memories turn into daydreams, become a taboo I don't want to be afraid, the deeper that I go It takes my breath away, soft hearts, electric souls Memories I think of you from time to time More than I thought I would You were just too kind And I was too young to know Come Steeds minder buiten en zitten vaker en vaker gekluisterd aan hun scherm. Radio Barbie, Thibaut Temmerman. In Beveren Kruibeek-Zwijndrecht willen ze daar komaf mee maken. De gemeente neemt deel aan het project 365 dagen buitenspelen van Batalion. De komende tijd willen ze de speelmogelijkheden verbeteren, uitbreiden en extra in de verf zetten met allerlei activiteiten. En dat allemaal om kinderen en jongeren te stimuleren om het hele jaar door buiten actief te zijn. Vebe, hoe gaan ze dat doen? Wel, eerst en vooral is er de reizende stoel. De hele maand april worden verschillende speelplakken in de kijker gezet via een stoel die de hele tijd rondreist. Via de Instagram- en Facebookpagina van de gemeente kan je achterhalen waar de stoel staat. Ben je eerst aangekomen bij die stoel, dan win je een leuke prijs. Dat is gebied van... Uh, iedereen broek. Ah ja, dat is waar. Iedereen beroemd, ja. ja Just, ja. Ja. Er zouden ook nieuwe speelplekken bijkomen. Hoe zit het daarmee? Ja, inderdaad. Uh, het vernieuwende binnenplein in Zwijndrecht gaat open op 22 april. Uh, het is een nieuwe, levendige, spelige en ontmoetingsplek voor jong en oud, met veel groen, een skatepark, basket en andere sportpleinen en een gigantische speeltuin. Er wordt een feestelijke opening georganiseerd. Oeh. Ja. Uh, van 13 tot 17 volgen ze de geregierigd reguliere buitenspeeldag, maar van 19 uur tot 20 uur kijkt ze dan af van het schema. Je kan er meelopen met de atletiekclub Zwat en op die manier een nieuwe loopparcours verkennen. Er is ook de mogelijkheid tot een rondleiding door het park met de landschaparchitecten en bovenop is er ook nog muzikaal gezelschap. Woensdag 22 april van 13 uur tot 20 uur aan, Sporthal de Draver in Zwijnrecht. Daar moet je zijn! En uh, hoe zit het dan met buitenspeeldag in het algemeen? Je kan op vier verschillende locaties in Basel, Beveren, Verrebroek en Zwijnrecht genieten van allerlei speelse en sportieve activiteiten. Dat klinkt als een uh, heel goed gevuld programma, die 22e april. Zometeen blikken we terug en vooruit op Vuurstof met Moens. Maar eerst nog Alex Warren, dit is Fever Dream. Een hele goede middag, kom aan, laat dat hoofd maar bewegen en de heupen erbij. I was open for a sign. My heart was so close to close closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. Oh, the day we met, all oh, my loneliness left the room. The second. Maybe it's fate, maybe it's fate Told you I ain't no liar Watching you leave, on in my dreams Baby, it hit me like a freight Train to the chest on The day we met All oh, my loneliness Left the room to sit Uh -huh. I can't forget something about you in me like a freight train to the chest uh -huh. the day we met, uh -huh. my loneliness Left the room the second that you walked in, something like a fever dream KZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente Beveren-Krijbekens-Zwijndrecht. Take a chance from where Met Stey, en ik zou nog even steën als je muzikaal talent wil spothalen. Radio Barbie, Die Temmerman. Ja, want vuurstof keert terug, Febe. Wat is vuurstof precies? Uh, het is een kunstenfestival dat ruimte en airplay geeft aan een nieuwe Lichting Jonge Makers. Een hele avond lang krijgen lokale artiesten en bands de kans om zichzelf in de kijker te spelen in Cultureel Centrum ter Veste. Dit jaar vindt Vuurstof plaats op 25 april van 19 uur tot 23 uur 30. Dat is lang begot. Vorig jaar was onder andere Jinte Moens een van de artiesten op Vuurstof. Wat heeft zij erover te zeggen? Uh, ze zegt dat het echt een manier was voor haar om te tonen wat ze kan. Het gaf haar de kans om te zingen voor een publiek. En dat is nog altijd wat ze het liefste doet. Mm -hmm. Ze laat ook weten waarom mensen zeker moeten komen kijken. In de eerste plaats is dat omdat jongeren jonge talenten uit hun eigen buurt aan het werk kan, kan zien. Mm -hmm. Maar ook uh, omdat je kennis maakt met een uiteenlopende ger-genres... M mijn excuses, genres en stijlen. Het is volgens haar ook de kans om eens iets anders te ontdekken dan wat je eigenlijk op dagelijkse uh, basis op de radio hoort. Zeker. Kan jij uh, zingen, Febe? Nee, dan gaat iedereen weggaan nee, nee. Nee, nee. Zijn er dan geen zangcoaches in Almeria, waar je woont? Uh, ik denk het wel, maar ik heb dat bewust nog niet opgezocht. Nee. Ja, dan moet dit straks hier maar eens wat zingen om het te oefenen, denk ik dan. Hè. Ja. Uh, eerst gaan we nog iemand anders laten zingen. Het is de man die afgelopen week heeft aangekondigd dat hij na jaren een nieuw album gaat uitbrengen. Het zou persoonlijker zijn dan ooit. Ik heb het uiteraard over Niels de Stadsbader. Dit is Nooit Alleen, een hele middag. Fijn dat je luistert. Als je letters waren, schrijf je boeken vol verdriet. We kunnen het groot zijn, altijd sterk, dat lukt ons niet. De wind maar waaien en hij haalt je onderuit Als de aarde stopt met draaien Ja, het licht soms bij ons uit Maar je bent nooit alleen Soms wordt de angst je te veel En kan je nergens heen Maar je bent nooit alleen Je kent je mooie glimlach dan verdwijnt De lichtjes in je ogen, ja die toven wel eens uit Maar laat je hoofd niet hangen, hou het recht en kijk vooruit Want je bent nooit alleen Soms wordt de angst je te veel en kan je nergens heen je op en denk je waarom? Dan mis je het stralen van de zon. Keer dan terug naar hoe het begon. En als je straks je ogen weer sluit, Denk dan aan morgen, kijk vooruit. Alles komt goed, geloof me dan. Alleen, ja, en mocht je dat dan toch zijn, heb ik de oplossing. Radio Barbie, Tibol Temmerman. Het is dit weekend de uh, Molenberg Kermis. Ik ben er gepasseerd daarnet. Het ziet er chic uit Febe. Wat houdt het dan allemaal in? Wel, uh, tijdens het Paasweekend de Molenberg van de activiteiten. Gisteravond was het er een afterwork met giprok, gevolgd door karting. Vandaag dan staat er dan weer in het teken van een barbecue met een live optreden van de coverband Clockheart. Morgen dan in het single Dansvernooi en het rationele paasbal. Tot slot is er maandag een schieting op de liggende wip en rondgang van, het <lacht> <Liggende> <lacht> rondgang van de harmonie in de kaartenavond. De liggende wip, dames en heren. Ja. Um, ga je graag naar kermis, Febe? Ik doe dat wel graag. Ja, eigenlijk wel. Wat is dan zo je favoriete attractie, als ik het even zo mag noemen? Uh, de, het hamburgerkraam, Nee, grapje. Uh, de, de Lambada, eigenlijk. De Lambada. De, de Lambada. Ja, dat gaat zo... ver. Nee, jawel. Horizontaal... Dat maakt horizontaal rondjes. Ja. Hallo, vergeet eens even niet dat we hier in België zitten en niet in Spanje. Wat <laughs> zeg eens iets dat we kennen. Uh, Oké, okay, ik ben eigenlijk een, een schrikkepiet in zo van die attracties. Een dus uh. Het Luna Park. Voilà, nu zijn we er. Voilà. eindelijk. Topper, de muntjes. Ja. Waar voor u geld, letterlijk... Dan, letterlijk. In, in, ja, top. Echt, doe ik altijd als ik dan eens naar de kermis ga. Um, Febe, jij woont in Spanje. Zijn er daar uh, kermissen of wordt dat daar helemaal niet gedaan? Uh, ja, er zijn er toch uh, soms wel een aantal. Uh, mm -hmm. Er is er ook eentje is, uh, geweest en die was echt super groot. Um, super groot? Ja, die was echt super groot in het toropje naast ons. En uh, dat oh. was echt heel tof. ja Allee. Heel tof. Ja. Top. Um, wat is zo'n. Attractie die je daar echt mist en die je hier wel hebt? Eh. Uh, ja, ja, het is echt geen attractie, maar echt gewoon die fritten of zo. Dat, dat je Ah zo, ja, ja, ja. ken het, eh, ja, dat je zo een hongerje hebt op de kermis en dan. Kom, we gaan een ja, de Ja, dat kan daar ook, maar het is anders. Snap anders. ik zeker. Ja. Absoluut. Zeg je, zo meteen. overlopen we nog wat we in het allerlaatste half uur van de show gaan doen. Maar eerst, muziek. Febe, One Direction fan. Eh, uh, ja, toch wel. Toch wel. Ah, wel hé. Dan heb ik heel goed nieuws. Want ik heb nog eens zo'n gouden ouwe meegebracht. Dit is best song ever. van ja, One Direction, uiteraard. Ah, ja. Maybe it's the way met Best Song Ever. Eigenlijk waren die wel beste vol van zichzelf, hè? Ja. Als ze zo Best Song Ever... Dienken. Best ja. Song Ever. Um, goed, we zijn eigenlijk helemaal niet meer zo ver van het einde van de show verwijderd. Na half twee hebben we het nog over een heel bos planten. Testen we de kennis over beverkruibeek, zwijndrecht van Febe en blikken we terug op een aantal spectaculaire evenementen uit de afgelopen maand. Ja, ja. Huis aan huis hey. Reclame en info, niet alleen op jouw radio hey. Huis aan huis Wekelijks in de bus, bij jou thuis Huis aan huis Het reclameblad bij uitstek in jouw strik Huis aan huis hey. Bakkerij van Trier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 met uh, Turn Me On. Ja, Turn Me On. Wij gaan dat laatste deel van die show hier eens uh, onturnen. Tijd om uh, de show wat op te fleuren. Uh, heel letterlijk dan eigenlijk. Vebe, er is wel wat te doen rond uh, bloemen en planten. Hè? Hey, ja, inderdaad, Thibaut. Uh, laat ons misschien beginnen met het uh, evenement dat al loopt. Hè? Ja, ja, enfin, ja tuurlijk. Ja. Funsay, bonsai, just for fun, hè? dat. Ja, bonsai is de kunst van het kweken van miniatuurboompjes in een pot. Uh, Harry Maas was daar ook jarenlang mee bezig. Hij combineerde de passie met heel wat verbeeldingskracht. En ja. zo ontwikkelde hij een speelse en verrassende bonsai-creaties. Tijdens de expo ontdek je een uiteenlopende collectie. Je kan er in uh, Muurcerren van Oranjeri ook levende bonsai bewonderen. Je kan er terecht op woensdag, zondag en feestdagen van 14 uur tot 18 uur. En dan nog op 19 april, Hof der Sachsen is de place to be. Ja, je zei daarnet ook nog een plantenevenement dat eraan komt. Wat is dat dan precies? Ja, inderdaad. Hè. De bloemenfeesten komen eraan van 23 tot en met 26 april. Is dat in de Sterrenkruisenstraat in Zwijnrecht. De feesten starten met een party op donderdag gevolgd door DJ Frank. Een... Regular, Pat B en de gebroeders de K.O. op vrijdag. Oh, de gebroeders zijn dan niet die mannen van... He. Ik heb een boot, ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Zeker dat. Op zaterdag dan staan in Your Honor de Juliet's en de Bonsai Allstars op het programma. Zondag is er dan weer een vijf in de Bondega. Er is dan ook een random, anim random animatie. Ja, een heel het weekend met onder andere Kitslang. Kidsland. Hier geen slang. Zeg die Kitsland. woorden, Thibaut, aan mij. Een oldtimer bestparcours, Darts, Giro, Bistro, Kaas en Wijn, een open bondega en foodtrucks. En de, de opbrengst, dat is wel mooi, gaat naar de uh, financiering van het gebouw, terrein en de werking van Giro's Wijnrecht. Alsjeblieft, dankjewel. Febe, wat wil je eerst doen zometeen? Eerst wat terugblikken op de afgelopen activiteitenmaand? Of eerst de quiz? Uh, misschien eerst wat terugblikken, dan kan ik nog wat kennis opdoen. Ik vind dat een zeer verstandige keuze. Ja, je hebt het gehoord, zometeen blikken we even terug. Onder andere Donald Trump zit in de show. Ja, ja. ik het je zo. Namaal, Smit en Horen, dit is Drive Safe. Watching you walk away So sad to see you go I know that people change And I know for us to grow, we got a You, yours, define your you as long as you know.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 Take you, see it's gone gonna fall And hell might just Informeert. Een programma met informatie uit de gemeente beverenkrijbeekens zwijndrecht nee, ik wil nog dan niet slapen. Nee, nee. Toch zit ik op je kamer. Nee, ik dan. Ik doe een drankje ergens op het plein. Straks nog naar een feestje met Fleur en Willemijn. Maar iets dat houdt me tegen. Lekker met. Uh, Satisfier ja. of zo? Ja. Mm, ja. Radio Barbie. die Bol Temmerman. We blikken even terug op de afgelopen maand. Maart is traditioneel een van de belangrijkste carnavalmaanden. Febe, hoe zat het hier in de buurt met de stoeten? Uh, ja, er waren er vier. Hè. Eentje op 15 maart in Verrebroek. Eentje een week later op 22 maart in Haasdonk. En dan nog eentje een week later in de stoet in Kildrecht. En daarna op een popverandering. Ben jij een carnavalist, Vebe? Eh, uh, ja, eigenlijk wel. Ik vind, dat, ik vind dat wel leuk om te doen, ja. ja. Ja, ik dus totaal niet, hè. totaal niet. Hè. Nee? Ik ga hier waarschijnlijk heel wat mensen tegen de borst Toten, maar carnaval, ik vind het echt verschrikkelijk. Hoe zit het eigenlijk met de carnaval-traditie in Spanje? Wordt dat daar dan gevierd? Of? Uh, ja, dat wordt daar eigenlijk veel harder gevierd dan dat ik het hier gewend was. Want allee, hier vieren ze dat in Aals natuurlijk superhard, maar in Spanje is het toch wel echt uh, heel hard, ja. Interessant. Ja, zeg, ik weet je wat dat is? Je zou nu denken dat Donald Trump geen invloed heeft op beveren Kruijbeke, Zwijndrecht. Maar toch wel, hè? Uh, ja, op vrijdag 6 maart uh, kon je naar het gesprek over één jaar Trump gaan luisteren in het auditorium van het gemeentehuis van Beveren. Verenigde Staten-correspondent Michael Vos en de wel ondertussen zeer bekend Bart Scholz, gastheer van het VRT-programma De Afspraak, gingen met elkaar in gesprek. Bart Scholz is diegene van Sundos en de vrouwenveiligheid, zeker? Uh, klopt helemaal. Ja. Ja, tijdens dat gesprek werd er een antwoord gegeven op vragen als: hoe staat Amerika ervoor? Hoe doet Trump het? Wat Schlecht. is het? En... Ja, exact, exact, exact. Eh. Uh, Vragen zoals, wat is zijn stijl en wat kan Europa met hem aanvangen? Ja, ja heel interessant lijkt me dat. Maar uh, minstens even interessant is volgens mij wat er op 12 maart in Burgt plaatsgevonden heeft. Wat is er daar gebeurd? Uh, een namiddag vol humor in het Antwerpse dialect. Je kent allemaal de uitdrukking malen Chinezen, maar niet met een deze. Kan beter. Kan uh, met alle Chinezen, maar niet met een deze. Ja, ja top ja. Ja, goed, Spat. kan er niet door. Uh, maar waar komt die uitspraak eigenlijk vandaan? Freddy Michiels heeft je het allemaal verteld in een luidieke en leerrijke presentatie. Tof zeg. Ja, tof. Dat was er ook uh, wel nog iets dat mij zeer nauw aan het hart ligt. Uh, ja, inderdaad. Het ABC van, K, van BKZ. Sorry. Ja. Ja, uh. ja, dus veel letters. In één keer ja, Ik snap amai. het. Ik snap het. Uh, een quiz over de Nederlandse taal was dat in alle mogelijke vormen, spellingen, dialecten, literatuur, film en etymologie. Ja. Vroeger bestond dat concept ook al als uh, tweelandstrijd tussen het Belgische en Nederlandse zwijnrecht. Maar nu werd het een BKZ-versie van gemaakt. Heel tof, zeg. Febe. weet je genoeg voor je test van zo meteen? Oh ja, ik hoop het, hè? ik hoop het. We gaan het uh, alleszins zometeen samen ontdekken. Maar eerste vrouwen die weer aan een hele concertreeks begonnen zijn. Momenteel verblijven ze twee weken in Ahoy in Rotterdam. Ik heb het uiteraard over de OGK3. Dit zijn ze met Superhero en hele Goeiemiddag. Ik vlieg als een kruisraket door de lucht. Pijl snel, alle boosdoener slaan op de vlucht. Kijk hoe iedereen bij naar boven en zucht. Ik hou niet van weg, kunnen niet van geweld Maar dat is nu eenmaal het lot van een held Jij gilt en ik kom je te hulp gesneld Ik rijd met een wagen die super snel gaat. Ik leef iedereen die me ziet, kijkt me na.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 Truth came out, I just didn't know what to do. What to But do. when I become a star, we'll be living so large. I do anything for you. So de werkzaamheden even onderbreken. Een mama van Febe. Ik weet dat je er nog steeds bent. Ik heb daarnet aan Febe gevraagd oh nee. of zij kan zingen en zij heeft negen antwoord. Thibaut. Maar ik heb hier... Ik ga u even <laughs> uitzetten ook gewoon. Ik heb hier dus net gehoord dat er een filmpje bestaat. Je mag dat altijd doorsturen via mijn Instagram. Zeker. Timo Temmerman. Ik ontvang het daar graag. Dankjewel. We kunnen verder. Oh, mama, niet toe, niet ja, Het is oh. tijd voor het tweede deel van je test okay. over Beveren en Zwijndrecht. Yes. Ben je er klaar voor? Uh, ik, hoop het. ik hoop het. Ik hoop het ook voor u. <laughs> Hoeveel inwoners heeft Beveren en Zwijndrecht ongeveer? Eh, uh, 100.000. Ah, wacht, je zit er eigenlijk niet ver naast. Ja? Yeah. Zo rond de 90.000. Oké, okay, oké. Okay, top, ja? top. Uh, welke gemeente heeft het grootste grondgebied van de drie? Uh, Beveren. Ja. Ja? Ja, zeker. <laughs> Ja, ja, klopt. Um, in welke gemeente vind je het fort van Zwijndrecht? In Zwijndrecht. Allee, dat, dat was niet moeilijk. Hè? <laughs> welke gemeente heeft een sterke band met de haven van Antwerpen? Uh, Beveren. Zeker, klopt. Hoe heet het park rond het kasteel Kortewallen? Het park Kortewallen. Ook dat was niet heel super moeilijk. Nee. Welke gemeente heeft deelgemeenten zoals Haasdonk en Kieldrecht? Uh, Beveren. Ja, klopt. Ja. ja. Wat is okay. de bijnaam van de inwoners van Beveren? Uh, Beverse ratten. Ja, inderdaad. Ja. Dus... Oh, ik ging iets zeggen, maar nee. nee. Welke gemeente ligt volledig op de linkeroever van de Schelde? Uh, Zwijndrecht. Maar topper. In welke gemeente ligt het natuurgebied De Notelaar in Kru de buurt? Kruijbeke. Ah, absoluut, zeker juist. En welke sportclub uit Beveren speelde ooit in de hoogste klasse van het Belgisch voetbal, maar nu al lang niet meer? SK Beveren. Ah, absoluut. Top. Het is niet dat Lokeren zoveel beter doet, hoor. Maar het is, ah, voilà. Ja. ja, ik ben van Lokeren. Voilà. Ik heb me Het ja, ja. Is nu goed? Ja. ja. Voilà, je bent er vanaf. Vond je het moeilijk? het eh Ja, Je hebt alleszins uh, wat bijgeleerd over de gemeente nu. En je hebt dat echt goed gedaan, Zeker, hoor. Zeker. Dank je wel. Dank je wel. Ik moet toegeven, ik heb ook wel wat bijgeleerd. Maar dat gaan we gewoon laten passeren, eigenlijk. <laughs> Dit is A Cheeren met... A season. filmpje gekregen. Zeker en vast. Oh, top dit. Top, top, top. Oh, zalig. Oh, dit is zo goed. <laughs> dit is echt top. Nee. Ik heb het filmpje van Febe gekregen, maar nee, ik ga het niet laten horen op oh. de radio. Maar Dank ik ga je. er wel gewoon zelf in stilte heel hard van genieten. Radio Barbie, Thibaut Temmerman. Vond je het hier een beetje leuk, Feebe? Want het zit er helaas al op. Ik vond het echt een van de leukste dingen dat ik ooit heb mogen doen. Echt waar. Ja, je hebt het ook gewoon supergoed gedaan. Als ik ooit nog eens BKZ-informeerd moet overnemen, zal ik zeker aan je denken. Dank je wel. blijft. Dat, uh, dan moet ik jou alleen nog een gigantisch hard applaus geven. om uh, dat prachtige zonnige Spanje op te geven voor deze show. Heel graag, met alle plezier. Oh, Dankjewel aan jou, Thibaut. Oh, maar dat is allemaal graag gedaan, zeg. Goed, vrienden. Volgende maand zijn Leo en Chiever gewoon terug met BKZ geïnformeerd. Ik ben bang, ik ben er vanaf. Ik heb het gehaald. Heel goed gedaan, Thibaut. Da dank je Ja, u. dat mag dank, ook gezegd dank worden, hè? Weebe, ja zeker. Jawel, dank u. Tuurlijk. Ik ben er uh, volgende week alweer uh, tussen 10 uur en 12 uur op zaterdagochtend. Dat is mijn stekje. Komende zaterdag is wetsdokter Diona Don te gast. Dus als je geïnteresseerd bent in alles wat met misdaad te maken heeft, zou ik zeker luisteren. Voor nu laat ik je achter in de warme handen van Enrique Iglesias. Dit is Bailando. Dankjewel voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. Doei. <laughs>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 Que tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, con esta melodía, tu conoces tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más. Ya no puedo más, no puedo más. yo quiero estar contigo, vivir contigo. dimensie, Tussen en de duisternis. Tussen latidos licht en de duisternis. Tussen het del destino no poder tocarte yeah. abrazarte y sentir de magia de tu olor bailando